5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Keniaanse regering was gewaarschuwd voor aanslag Nairobi. Dodental aardbeving Pakistan opgelopen tot boven de 500. En deelbestuur 50PLUS stapt op... De zon schijnt flink vanmiddag. Het is 15 graden op de warren tot 18 in het zuiden. Morgen neemt de wind nog iets toe, maar verder verandert er weinig. Pas in de tweede helft van komende week neemt de kans op een bui toe. Een week na het begin van de aanval op het winkelcentrum Westgate in Kenia is er nog steeds veel onduidelijk. Vandaag meldden Keniaanse media dat de regering al maanden op de hoogte zou zijn geweest van een eventuele aanslag. Correspondent Koert Lindijer, waar komt deze informatie vandaan? Van de Israëlische ambassade die heeft aan de Keniaanse uh, regering al maanden geleden gezegd... dat er een aanval werd voorbereid op Westgate en op de kathedraal van Nairobi. En die aanslag zou plaatsvinden tussen 4 en 28 september. Uh, daarbij noemde de Israëlische ambassade ook twee namen van verdachten... die. En die zich ophielden en ook waar ze zich ophielden in Nairobi. Volgens een uitgelekt uh, rapport van de Keniaanse Veiligheidsdienst waren alle armen van de Kenia, het Keniaanse Veiligheidsapparaat hiervan uh, op de hoogte. En dus ook van de dreigende gijzelingsactie in Westgate. En ja, waarom is dus de logische consequentie van dit bericht in de Keniaanse kranten. Was er niet meer beveiliging bij Westgate afgelopen zaterdag. Als er informatie was dat er een aanslag aan stond te komen. Hoe wordt daarop gereageerd in Kenia? Nee, de stemming de afgelopen paar dagen is er eentje geweest van enerzijds eenheid in een toch verder tribaal en politiek verdeeld land. En angst. Angst dat dit opnieuw zou gaan uh, gebeuren. Angst, dat zag je ook vanmiddag weer. Veel shoppingcenters waren uh, verlaten vanmiddag. Of met heel weinig uh, winkeler, uh, shoppers uh, Terwijl het toch aan het eind van de maand is. Maar.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 Die woede dekken bij vele Kenianen over het optreden van hun politie en het leger. En die vraag om antwoord. Correspondent Koert Lindeijer, dankjewel. Verder met de aardbeving in Pakistan. Want het dodental na de aardbeving is opgelopen tot 515. Vandaag werd het zuidwesten van Pakistan getroffen door een zware naschok. En daardoor zijn waarschijnlijk opnieuw doden gevallen. De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door aanvallen van opstandelingen. Er zijn raketten afgevuurd op de helikopters van hulpverleners. Een unicum in het Nederlandse voetbal vanavond. Om kwart voor acht begint FC Utrecht Rode JC. En dat is de eerste wedstrijd waarbij doellijntechnologie wordt gebruikt. Het zogenoemde Hawkeye-systeem wordt al jaren gebruikt bij bijvoorbeeld tennis. Maar we kunnen er vanavond dus mee zien of de bal echt over de lijn is. rond deze tijd presenteert de KNVB de plannen. Verslaggever Edwin Cornelissen. Dat Hawkeye, dat kennen we bijvoorbeeld uit de tennis. Hoe gaat dat dan werken bij voetbalwedstrijden? Ja, zoals bij een voetbalwedstrijd gaat werken uh, moet je je voorstellen dat er een uh, vrachtwagen staat van uh, Hawkeye. Daarin zitten allemaal mensen die op uh, de schermen alles kunnen zien uh, met de camera's die hangen in het stadion en uh, die dus kunnen terugkijken of een bal wel of niet over de lijn is geweest. Op het moment dat zij dat dan gesignaleerd hebben geven zij een seintje naar uh, de scheidrechter en die krijgt dan de melding goal of geen goal en uh, kan daar dus een uh, bes beslissing op uh, baseren. Vervolgens krijgt ook het publiek in het stadion op de schermen te zien dat het inderdaad wel of geen goal was. En uh, dat geldt ook voor de televisiekijkers thuis. Dus uh, zo kan iedereen zien dat er een eerlijke beslissing is genomen. Dus als er vanavond twijfel is over een doelpunt, dan kan er al een beslissing meteen worden teruggedraaid. Dat gaat vanavond dan, als het, ja, die situatie zich voordoet, voor het eerst gebeuren. Ja, dan zou dat kunnen gebeuren inderdaad. Het is uh, een pilotproject, dus uh, het is ook niet zo dat het in de hele eredivisie wordt uh, gedaan. In eerste instantie zal het project uh, alleen in Utrecht worden uh, gebruikt uh, voor de komende negen wedstrijden, meen ik. En uh, dat heeft alles te maken met het feit dat het niet op te veel plaatsen kan uh, gebeuren vanwege het financiële het project kost vijf uh, ton. Uh, daarna gaat het uh, door naar Rotterdam in de aanloop naar de bekerfinale... want ook daar wordt hokai gebruikt en vervolgens zal het gaan verkassen naar Amsterdam... om tijdens uh, de strijd om de Johan Kruisschouw ook hokai te kunnen gebruiken. Dus Amsterdam, Rotterdam en in eerste instantie Utrecht... dat zijn uh, de locaties waar het uh, gaat gebeuren. Uh, nou gaat het dus alleen maar om die uh, doellijntechnologie. Is de bal over de lijn of niet? Je zou natuurlijk uh, de camera's in kunnen zetten voor meer situatie, bijvoorbeeld buitenspel. Klopt, en dat is ook inderdaad wat de KNVB heel graag zou willen... want die juichen technologische hulpmiddelen meer dan toe. Alleen ja, de FIFA moet daar wel toestemming voor geven. De FIFA heeft vooralsnog toestemming gegeven voor het gebruik van die doellijntechnologie. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in de Premier League in Engeland al. Maar verder dan dat wil de FIFA nog niet gaan. Het is de hoop van de KNVB dat het in de toekomst wel zal gebeuren. En dankjewel Edwin Cornelissen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Onrust in de top van 50+. Plus. De voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester... stapten vandaag op na een conflict met onder andere partijleider Henk Krol. Reden het rooiment van twee vooraanstaande leden. Henk Krol en andere leden van de partijtop waren het daar niet mee eens... en willen het rooiement terugdraaien. Marion Schoberen, tot vanmiddag de vicevoorzitter van de oudere partij... zag geen andere oplossing dan opstappen. Wij hebben ook nu geconstateerd dat we zeggen van... nou. Klaarblijkelijk zijn er nu dus stromen in de partij die zich verzetten tegen door het, het bestuur genomen maatregelen. En die die terug willen draaien of willen verzwakken. En dat is in onze ogen in ieder geval niet eerlijk en integer. En dan zeggen wij van nou, dan leggen wij onze functies neer. En dan stoppen wij onze landelijke werkzaamheden.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 Er staan twee files op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Voor Knobeld Lunetten 2 kilometer. En tussen Harmelen en Woerden 4 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dankjewel Edwin. Hoofdpunten. Keniaanse regering was gewaarschuwd voor aanslag Nairobi. Dodental aardbeving Pakistan opgelopen tot boven de 500. En deel bestuur 50 plus stapt op. Dan was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn weer verder met onder meer de ontknoping... van het WK-wielrennen bij de vrouwen.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 Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleide. NOS Langs de Lijn, zometeen de voortzetting van het sportforum... met Michiel Elijzen van de Belkin Ploeg, ploegleider oud-wielrenner... die hier in de studio meekijkt naar het wielrennen en Charles Bromet van de volkskrant, die natuurlijk ook naar de schermen zit te kijken. Gio en oh, uh, Marijn. Die, uh, wat is er, uh, Gio? Nou, we krijgen meteen weer een demarrage. Want ze weten natuurlijk dat wij weer met de uitzending beginnen. En dan <laughs> uh, denkt Trixie Warak, oud wereldkampioen Die denkt, huppakee, gaat demareren. En uh, ja, dat is dan uh, hartstikke mooi van haar. Want We zagen een aanval. Zagen we van Lucinda Brandt. De Nederlandse, de Nederlandse kampioene ook. Uh, de vrouw die in kerkraden soleerde na de overwinning. En misschien ook wel een beetje mocht winnen van Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. Maar in ieder geval die zagen we wegrijden met een Italiaanse die we niet zo goed kennen. Rosella Ratto, 19 jaar oud. De nummer 17 van de tijdrit afgelopen dinsdag. Maar veel belangrijker nog, haar broer Daniela Ratto, die kennen we wel. Die rijdt voor Cannondale en die won afgelopen nou, september won die, uh, een etappe in de Vuelta op de Col de la Gallina in Andorra. Vlak voor Nibali en de rest, uh, dat was een solo. Prachtige uh, renner trouwens, die Ratto, hoe die dat daar afmaakte. Er waren nog maar 28 vrouwen die echt meedoen, want uh, de rest is er allemaal afgegaan. We hebben nog ongeveer 30 kilometer te rijden. Ja, en de controle is er nu wel, Maar één van twee ploegen eigenlijk. Ja, het zijn met name op dit moment uh, de, de Nederlanders die veel werk opknappen, veel demareren. Lucinda Brandt is ontzettend actief. Um... Zij heeft echt een goede dag zo te zien. Ik vind dat ze heel sterk rijdt. Uh, daarnaast zijn de Italianen ook heel actief. Maar ik denk dat we ook de Australiërs niet moeten onderschatten. En de Amerikanen. Die zijn er ook nog met een paar bij. Um, en uit, uh, uiteraard zijn er ook nog een paar uh, dark horses. Zoals bijvoorbeeld uh, Linda Willemsen. Nieuw-Zeelandse in het, in het zwart. Ontzettend goede klimster. Uh, hele goede tijdrijdster. Ze is wel alleen. Net als bijvoorbeeld Ashley Moolman uit Zuid-Afrika. Ook een van de topklimsters van het peloton. Zij was uh, derde in de Waalse pijl dit jaar. Uh, ja, die zouden misschien ook wel eens kunnen profiteren van uh, het feit dat het een heel zwaar parcours is. En met name de Nederlanders en de Italianen het elkaar heel moeilijk maken. We krijgen nu een demarage van een van de Russinnen. Het is Antochina. nou Dat is ook wel de naam die je wel verwacht denk ik in de finale hier. Uh, Tatiana Antonchina En die probeert dan weg te rijden op die beklimming. kijk even onder de ellebogen door. Of er nog iemand achteraan komt, aankomt. Want ja, nu zo leren lijkt me zelfmoord in deze fase van de strijd. Brand blijft gewoon door. Tempo doorrijden met Ratto in het wiel. Die blijft gewoon het uh, keurig tempo aanhouden. Zodat dat gat met Antochina niet te groot wordt. De Nederlanders zijn nog met veel in koers. De Italianen zijn nog met veel in koers. En met name wat de Nederlanders betreft is dat goed nieuws. Ja, afgelopen week was er meer goed nieuws, want toen uh, maakte Ellen van Dijk veel indruk met haar wereldtitel op uh, de individuele tijdrit. Ze bleef in Florence, de Nieuw-Zeelandse Linda uh, Filmzen en de Amerikaanse Smol voor. Van Dijk had al vroeg een voorsprong, maar om die te behouden moest ze toch nog heel hard werken. Ik was wel echt iets te hard begonnen, denk ik. Maar ik wist ook dat ik het niet moest laten liggen in het begin. Het is heel moeilijk om dat heel, heel glad te pezen en, uh, en heel goed in te delen.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 Goed, dat was Ellen van Dijk. Laten we dan gelijk de mannen ook maar erbij pakken. Tony Martin veroverde voor de derde keer op rij de wereldtitel. En Nicky Terpstra op de tijdrit 25 ste was de snelste Nederlander. Een andere troef was Liebe Westra, maar uh, die kwam niet verder dan een 27e tijd. Volgens hem was dat het hoogst haalbare. Ik heb er alles aan gedaan, dus ik kan me niks verwijten. En, uh, uh, nou ja, ik zou het niet weten. Ik heb er alles aan gedaan. Ik ben fit, gezond. Dus ja, als je dan... Uh, wat voor een uitslag ook rijdt, uh, daar kan ik gewoon vrede mee hebben. Uh, het is gewoon zo. Uh, ja, als je zegt voor de prijzen mee, doen, moet je gewoon harder rijden. En uh, dat zat er deze dag niet in. Michiel Leijzen, even jouw reactie op die prestaties van de Nederlanders. Uh, en dan uh, laten we even bij de mannen beginnen uh, in de tijdrit. Wat ja. vond je ervan? Nou ja, het, het, het, de, de plaats valt een beetje tegen natuurlijk. Ik, bedoel, ik, denk, ik denk dat, dat Lio niet komt om 27 ste te worden. Ik denk dat hij normaal gesproken het niveau heeft, ook internationaal, om, om kort te rijden. Alleen het zijn nou twee WK's die, die, uh, ja, die, die tegenvallen voor hem. En uh, Ik denk dat Nicky misschien nog uh, ook met, uh, met de ploegentijdrit. Volgens mij heeft hij redelijk hard afgezien bij, uh, bij Tony Martin in het wiel. Maar ik denk dat ze allebei een hoger niveau kunnen halen en, en moeten halen dan wat ze nu hebben laten zien. Moeten we niet tot de conclusie komen dat wij gewoon geen tijdritland zijn? Nou, nou ik denk wel dat wij een tijd... Nou, ja, misschien kijken we vergeleken met een Tony Martin of een Cancellara, dat soort mannen hebben wij niet. Maar ik denk dat wij niet... Uh, we, we hebben ook Stef Clement, uh, Kelderman, Leo Westra is gewoon een hele goede tijdrijder, heeft hij internationaal ook laten zien. Dus ik, ik, ja, misschien ligt het aan de voorbereiding van die mannen op het WK. Of, of ja. Ja, op het hoogste podium komen ze er toch niet aan te pas. Ja, in hoeverre ja. is dat eigenlijk trainbaar? Ben je of een geboren tijdrijder of niet? Of is dat ook nog een bepaalde mate van. Ik kom niet dichter bij de microfoon, Jan. Sorry. Ik denk, ik denk dat het wel trainbaar is. Uh, je, je, moet het wel, je moet het wel in je hebben zitten om, om, om daar in ieder geval een, een beetje talent voor te hebben. Maar ja, het, is, het is vooral ook een mentale kwestie. echt pijn kunnen leiden en pijn willen leiden. En dat is... Ik denk, ik denk dat dat wel trainbaar is, ja. Mm -hmm. ja. Maar ja... Staat de Nederlandse dat, wielrenner daarom bekend... dat hij dat, dat kan, durft, wil pijn leiden? Gewoon, nou ja... Kijk, uh, iedere, iedere wielrenner... en Ik denk iedere topsporter die kan pijn leiden. Dat, mm -hmm. uh, dat zeker. Maar ja... Tijdrijden is dan weer net een andere discipline... dan de rest van het wielrennen natuurlijk. En zo heb je sprinters en klimmers en tijdrijders. Dus ja... Er zijn een hoop toptalenten in Nederland... Die, die heel goed kunnen tijdrijden. Alleen, uh, wat ik net zeg, op het hoogste podium... komt het er nu, uh, nou. nu nog niet uit. Nou, Michiel, had je meer verwacht van Kanselara bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat hij... hij heeft, wat ik mee heb gekregen... dat hij alles op de wegrit, uh, wegrit zet. En als ik hem bezig heb gezien... in de Ronde van Spanje... gaat hij denk ik ook uh, hoge ogen gooien morgen. Ja, Tony Martin is, is daar gewoon... die is er steeds meer aan het specialiseren daarop. En uh, ja, die... Ja, dat is momenteel gewoon de beste tijdrijder van de wereld. Dus ja, mm. of ik meer had verwacht van Kanselaar, ik denk het niet. Ik denk dat ik er morgen heel veel van verwacht. Maar dat ik niet had verwacht dat die Tony Martin zou kloppen. Waarom lukt het bij de vrouwen wel en bij de mannen niet? Is daar een verklaring voor? Want Ellen doet het, doet het natuurlijk wel. Ja, ja, Ellen doet het wel. Misschien dat het, dat het komt door haar, uh, door haar baanachtergrond ook. Um, Wat bedoel je? Dat ze altijd op de baan heeft, uh, ook, ook op hoog niveau heeft, uh, heeft gepresteerd. Natuurlijk ook wereldkampioen geweest. Uh, is een meer beetje... pijnlijden dan op de baan? Nee, ik denk dat ze, zij toch meer zo'n flyer type is. En ze een, een, een, een, echt, een echte tijdrijd eigenlijk. En ze zit in een ploeg, uh, volgens mij, Specialized Lululemon. Ja. Dat er onbekend staat wat ik, wat ik heb gehoord. Uh, dat ze nogal uh, heel precies zijn op het, uh, op het materiaal. Op windtunneltesten. Daar nee, hebben ze ook de ploegentijd het natuurlijk op gewonnen. Daar hebben ze ook de ploegentijd het op gewonnen. Dus ik denk in zo'n omgeving. Uh, waar je wordt gestimuleerd om op alle kleine details te letten. En, en ermee bezig te zijn. Dat je daar ook beter, beter van wordt. Hm. En als je dan al. Het talent hebt wat Ellen van Dijk daarvoor heeft, dan, uh, dan denk ik dat, je, dat het dubbel op is. Ja, laten we even naar morgen kijken, voordat we zo in de absolute slotfase van de wegwedstrijd voor de vrouwen terechtkomen. Uh, morgen de mannen, 270 kilometer, na de Balkan maar een etappe wonnen in de Ronde van Spanje en Gezink uh, de Grand Prix, ik heb op zijn naam geschreven, begon Nederland weer te dromen van een nieuwe wereldkampioen. Het parcours is inmiddels verkend en volgens Gezink is het niet gemakkelijk. Nou ja, dit is een, het is een heel erg lastig rondje. Dus, het uh, is denk ik het lastigste rondje van de, van de afgelopen jaren. Een uh, lange, slopende klim met, met daarna al uh, na een snelle afdaling... al redelijk snel een, uh, een, stijle, een st hele steile klim. Waar, uh, ja, wat, wat naar mijn idee wel de klim is waar in de finale uh, zeker uh, verschil gemaakt gaat worden. Maar uh, ja, het feit dat het zo lang is en zo slopend, zoveel ronden achter elkaar... Ja, dat gaat natuurlijk als, uh, ja, zeker voor selectie zorgen tijdens de koers. Ja, de bondscoach Johan Lammers heeft uh, Mollema aangewezen als kopman. Maar heel veel mensen hebben het gevoel dat Geesink het gaat doen morgen. Snap je dat een beetje? Ja, dat, ja, dat snap ik wel. Ik denk dat, uh, dat zijn overwinning in uh, de Grand Prix van Quebec... dat, is natuurlijk wel een, uh, ja, dat was wel een, echt een hele mooie overwinning. Misschien ook zelfs wel een beetje onverwacht... Ondanks dat hij daar altijd goed rijdt. Maar hij klopt gewoon in een sprint Sagan. Dus hm. ja, met het oog op een WK. Waar toch altijd de net iets explosieve mannen uh, aan het langste eind trekken. Is het wel uh, hoopvol voor ons om te weten dat je een renner hebt. Die toch ook explosief is op het eind. Ja. Ja, terwijl je dat eigenlijk niet eens had verwacht tot een paar weken geleden. Nou, dat, ja, ja, ja, ik ik wil vond... even wat aan je voorleggen. We hebben natuurlijk die documentaire gezien uh, ja. uit de Tour. En daarin hm. kwam heel duidelijk naar voren dat Geesink eigenlijk niet zo in zijn hum was. En... Uh, ja, laat zeggen, de, de, de, ik kan me voorstellen dat dat een prikkel heeft gegeven. Die rol die hij in de Tour heeft gehad. Om nu te laten zien. Ja. Aan de ploeg van ja, maar wacht even. Jullie hebben het echt helemaal fout gezien in de Tour. Ja, en dan, dan vraag ik me ook af. Wat, wat dat betreft. Hoe, hoe moet die prestatie van hem geduid worden nu? In, in Quebec? Ja. Nou, ik denk ja. het, het, is een, het is een World Tour koers. Uh, en, en als je ziet de mannen die hij daar klopt. Mm -hmm. Op een ontzettend lastig parcours. Ja, is dat gewoon een hele grote overwinning? Maar heeft hij een rol in de tour? Precies is dat wel, is dat je het mij dat van. Ja, Is het een gevolg daarvan? Nou, ik, ik, dat, dat zou kunnen. Ik denk dat hij inderdaad wel, wel uh, getriggerd was om, uh, om te laten zien dat hij dat het waard is om kopman te zijn. Maar dat is op zich in de tour eigenlijk nog niet eens zozeer uh, aan vragen geweest, omdat hij, Robert gezing zou kopman zijn in de Giro. Uh, Bouke Molle, maar kopman in de tour En Robert zou zich dan in een knechtenrol schikken. Tuurlijk, maar ik wil niet zeggen dat hij het ermee eens is. En de niet dat was in de documentaire wel duidelijk dat hij dat niet zo kunnen Nee, dat, dat, dat, dat klopt. Uh, ik, denk dat, ja, ik denk dat het moeilijk is voor iemand die al zo lang op een, uh, op een voetstuk staat in Nederland. Uh, om zich uh, van, uh, van een kopman in een knechtenrol te schikken. Even, even goed als dus dat het moeilijk is voor een knecht om kopman te zijn. Maar wat kan die omschakeling nu betekenen in zijn verdere ontwikkeling als wielrenner? Heb je het gevoel dat hij door die stap terug nu ook een paar stappen vooruit kan zetten? Ik denk wel dat het goed voor, voor Robert is geweest dat hij uh, op een andere manier de, uh, de, de tour uh -huh. heeft kunnen beleven dan de afgelopen jaren. Nou. Dat de, de druk en, en de, de, de druk van, van media, maar ook van het publiek op hem soms soms te groot is geweest. Mm -hmm. En dat dat stapje, stapje nu terug in de afgelopen tour... misschien toch wel een ander inzicht heeft gekregen... over hoe hij zo'n wedstrijd zou moeten benaderen. Is hij mentaal ja. gehard? Ik denk het wel. Ik denk dat hij... De, hij heeft natuurlijk. Uh, er wordt vaak gezegd dat hij, hij mentaal niet zo heel goed is. Maar ja, die jongen heeft gewoon heel veel meegemaakt in de afgelopen jaren. En mm -hmm. nou, Als je dan altijd zo op zo'n hoog niveau terug kan keren... dan kan je niet spreken van iemand die... Die mentaal zwak is. Alleen ja, als er altijd net eentje, net iets beter is, ja, dan heb je al gauw een naam van: ja, hij is mentaal net niet goed genoeg of het, of het is er net niet. Maar wat, wat, wat mij heel erg benieuwde, en ook naar aanleiding van die documentaire, het, het, het is, die hele tour is het: hè? Bouw en Lauw, eh, hmm. ook documentaire, en hij uh, heeft daar een, uh, heeft een hele kleine rol gehad. Wat, he, wat heeft dat met hem gedaan? Heeft hij heeft, het daarmee moeilijk gehad? Heeft hij heeft in jouw beleving dat eigenlijk nodig gehad, misschien wel? Uh, nou, ik, ik, was het, ik was het er wel mee eens dat, uh, dat hij zich in een ongeschikte rol zou. Uh, mm -hmm. uh, maar wat voor impact heeft het op hem gehad? <tus> nou, ik, ik, denk, ja, ik denk dat je dat, dat nou een beetje gaat zien: wat voor impact het heeft gehad. Dat het, dat het, wat ik zeg, de manier waarop hij een tour heeft beleefd. En misschien door vanaf een afstandje te kijken naar hoe bijvoorbeeld een bouker dat doet, dat een, die een heel andere persoon is dan, dan Robert. Mm. Dat je dan toch andere inzichten krijgt over hoe je sport moet beleven. Nou, wat ik eigenlijk bedoelde is, heeft hij misschien een rol naar buiten toe gespeeld? Terwijl hij intern. Eh, de, te, terwijl hij misschien uh, als persoon gewoon verscheurd werd door. Uh, ja. Wat voor emoties dan ook? Ja, dat, dat, zou, dat zou best kunnen. Ik, ik, ik ben niet bij de, in de tour geweest en, en mm. um, daar kan ik eigenlijk ook niet over oordelen hoe die zich van binnen voelde. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je jarenlang de, de hoop van Nederland ja, bent geweest. Daarom. En in één keer uh, de, uh, loop je de bus uit en mm. honderden mensen scanderen. Um, ja. Bouken en Lauwen. Ja. ja, dan sta je wel eventjes, denk ik. Dan dus sta je misschien wel even aan de grond. Ja, dus wat je net zegt. De stap van Kopman naar Knecht is natuurlijk een hele moeilijke voor een, voor een wielrenner. Dat ja. heeft hij nu moeten maar hebben. Laat, laten we wel weten. Hm. Hij is gewoon nog Kopman. Ja. <laughs> Ook nou, ja. niet in de afgelopen toer. Maar als je de, die, die wedstrijd in het wint. Hij is niet afgeschreven, dat bedoel je eigenlijk te zeggen. Nee, nee, nee, maar dat zeggen we natuurlijk ook niet. Tot slot nog even, dan gaan we terug naar de koers voor de vrouwen. Kort even favorieten, Charles moment. Wat zijn de favorieten van morgen? Nou, ik denk dat je dat dan... Nee, ik vraag het nu aan jou. Nee, daar durf ik me niet over uit te laten. Daar ben ik te weinig voor ingevoerd in de wielrennen. Nou goed, hij durft het niet aan. Michiel, jij wel? Ja, toch kanselaren. Ik gok ook wel weer dat Gilbert goed gaat zijn... Moreno Rodriguez, een de, eigenlijk een beetje de standaard. Ik kon geen Nederlandse namen. Ja, dat wou ik nou gaan uh, gaan zeggen. <laughs> <laughs> nee, ik, ja, ik Bauke, Bauke is gewoon uh, explosief. Uh, en wat je dan afgelopen tijd van Robert hebt gezien, uh, is hij dat ook. Ja, Geezink achter het gordijn en bouwken aan nou, de voorkant. Ja, het zou wel kunnen dat ze voor een verrassing zorgen natuurlijk. We ja, ja, ja. eens kijken hoe het met uh, de oranje vrouwen gaat. Vijf voor half zes. Uh, ik had verwacht dat ze al gefinish zouden zijn, maar rond kwart voor zes finish. Dus de ja, koers moet een hard... oh, een beetje hard gemaakt worden nu. Ja, de koers is hard gemaakt Robert, want uh, we hebben acht vrouwen over uh, vooraan. Terwijl zij weer begonnen zijn uh, aan die Via Salvata. Dat is die klim van 16 maximaal. En uh, daar moeten ze natuurlijk met z'n allen staan op de pedalen. Daar zie je ze ook heen en weer schokken boven dat uh, stuur. Om naar boven te komen. Marianne Vos, ja die kan dat natuurlijk als geen ander. We hebben twee Nederlandse vrouwen in de kopgroep. Anna van der Breggen, wie anders zou je bijna zeggen na het WK van vorig jaar... En Marianne Vos dan drie Italiaanse vrouwen. Ratto, Longo, Borghini, Borghini en Guderzo. Dan hebben we een Australische, Tiffany Cromwell. Dan weten we ook dat Evelyn Stevens er zit namens de Verenigde Staten. En we hebben ook een Zweedse die we ook heel vaak zien in hun WK... Dat is Emma Johansson. Terwijl ik nu zie dat er toch wel weer problemen zijn bij Cromwell. Die weer een gaatje moet laten met de andere vrouwen. Daarachter daar rijden nog twee dames. Waarbij we in elk geval weten dat Antochina daar mee rijdt. En dan wordt er weer gedemareerd. Want de Italianen zijn in overtal. Dat betekent dat de Nederlanders moeten counteren. Dat gebeurt ook. Want er is een demarrage vooraan van een van de Italiaanse vrouwen. En Marianne Vos die dan gewoon simpel countert. Ja, het is een spelletje. Um, Marianne Vos ja, ze kan natuurlijk ook wel op de sprint vertrouwen met deze groep. Denk ik haast maar hein? Ik denk dat zij van deze groep verreweg de snelste is in de sprint. En ook in de afdaling hoeft ze niks te vrezen. Dus eigenlijk zit ze op roze. Uh, het is nu echt aan, uh, aan de Amerikaanse uh, Stevens om bijvoorbeeld te demarreren. Die is niet zo heel erg goed in technische afdalingen. Dus als die wil winnen, dan zal ze toch op een beklimming moeten aanvallen. Ja, we kijken nog even trouwens wat erachter zit. Want ik zei net Antochina, daar zit nog een andere vrouw bij. Dat is Claudia Hausler, de Duitse. En daarachter dan weer gaatje van ongeveer 8 seconden Linda Willemsen. De Nieuw-Zeelandse, die eigenlijk ook Deense is, want ze is geboren in Herning. Dat kennen we allemaal weer van Bjarne Ries. Maar goed, dan gaan we te veel uitweiden. Ja, die zitten daar dan weer wat achter. Maar goed, daar vooraan, dan gebeurt het allemaal. En de tactiek, ja, wat betekent het? Toch gewoon iedere keer maar weer counteren, wachten wat de Italiaanse gaan doen? Dat lijkt mij wel op dit moment de slimste tactiek. Je ziet ook dat ze dat doen. En waarom zou je nu zelf gaan aanvallen als je weet dat je over de snelste sprinter op dit moment beschikt? Uh, ik zou wel ook attent zijn op Emma Johansson. Zij heeft uh, Marianne Vos een paar weken geleden verstoten van de nummer 1 positie van de UCI wereldranglijst. Zij is dit seizoen eigenlijk de meest uh, constante renner van het hele peloton. En ik kan me voorstellen dat zij enorm opgebrand is om eindelijk eens een keer op het hoogste schafot uh, te staan. Uh, want zij heeft eigenlijk alleen maar nummer 2 en 3 plekken uh, behaald dit jaar. Eén constatering in elk geval. De Italianen hebben drie vrouwen vooraan. Maar eigenlijk de verkeerde. Want Giorgia Bronzini, de vrouw die misschien wel het meest gevreesd werd door Marianne Vos... die zit er niet bij. Die is eraf gegaan op een van die klimmetjes. Maar ja, die rijdt er dan weer een eindje achter. Dat zal ook wel een behoorlijke teleurstelling zijn voor de Italianen. Bronzini die heeft zich heel erg toegelegd de afgelopen maanden op het klimmen. Uh, normaal gesproken in etappekoersen zie je haar eigenlijk altijd... Uh, zo gauw het omhoog gaat de bus vormen. Zij is de buschauffeur. Maar de laatste etappekoers in de Franse Ardèche klom ze met de allerbeste mee. En was zich duidelijk heel gefocust aan het voorbereiden op dit wereldkampioenschap. Ze had hier echt een doel van gemaakt. Stel dat de Italianen er niet blij mee zijn, dat zij er niet meer bij zit. Nou, als we het over Bronzini hebben, het is een beetje de angstgekende van Marianne Vos. Want zij werd in Melbourne, in Geelong om beter te zeggen. En in Kopenhagen werd ze wereldkampioen voor Vos. En ook Guderzo. Dat is ook een vrouw die daar uh, altijd goed mee rijdt. Dus die zit ook in die kopgroep. Die is ook wel eens een keer wereldkampioen geweest. Die werd in Mendrisio in Zwitserland wereldkampioene. Geweldige kopgroep dus met de grote favorieten bij elkaar. Maar de allergrootste van de groten is natuurlijk Marianne Vos. goed We gaan even naar het voetballen uh, van de afgelopen week. Hoop gebeurt. Uh, met name bij Ajax. Twee gezichten. Financieel directeur Jeroen Slop presenteerde mooie cijfers over het boekjaar 12 en 13. maar trainer Frank de Boer zag zijn ploeg verliezen van PSV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 Dus daar zijn ook de middelen voor bedoeld. Je ziet opeens drie, vier keer achter elkaar een heel is en, en dan speel je eigenlijk zelf uh, uit de wedstrijd. Terwijl de eerste helft hebben we dat helemaal niet uh, gehad. Ik heb helemaal niet het gevoel dat, uh, dat zij dreigend uh, waren. Maar in de tweede helft uh, juist wel. En uh, ze er gewoon aan te komen. Ja, 18 miljoen euro over 2012-2013 winst. Uh, onder meer door de verkoop van uh, de nodige spelers. Maar in het veld gaat het een stuk minder. Uh, Charles Bommet, uh, uh, moet eigenlijk nou tevreden zijn of Niet. Niet. Nee, ik denk dat uh, als je... Uh, er is geen supporter die juichend... Uh de straat op gaat, omdat er uh, ruim 18 miljoen winst is geboekt. Dat is, uh, ik uh, denk dat supporters, uh, zeker de geluiden die, uh, die je eigenlijk al uh, de hele seizoen hoort, uh, hoe kort dat seizoen ook nog is, is dat er ja, to toch een enorme vrees is over de kracht van de selectie. Eriksen is weggegaan, al de wereld is weggegaan, Siem de Jong is er een tijdje uit geweest, Ajax heeft, uh, ik bedoel, na, na, na, na zeven speelronden al, al tien verliespunten, wat een, wat een hoop is, en uh, ik uh, was gisteren bij de persconferentie van uh, Frank de Boer. En uh, op, op de vraag van, uh, ja, heb jij eigenlijk nou die ene wedstrijd al gezien... waarin jullie het voetbal hebben gezien, wat, wat jij beoogt zei Frank de Boer. Nee, dat, dat had hij ook nog niet gezien. Dus het is, uh, kijk, uh, het, het grote probleem met Ajax is op dit moment... dat elke ploeg die... Uh, tegen Ajax in het veld komt, ook go ahead zal dat vanavond zijn. Ruikt ze kans? We mm -hmm. hebben het gezien met Pexvolle. Uh, Pexvolle speelde beter dan Ajax in de arena. Die hebben pech gehad dat ze die arbitrale beslissing tegen hadden. Dat moment dat Vermeer blunderde, zijn max scoorde mm -hmm. en dat er werd gefloten, gevlacht en floten voor buitenspel wat het niet was. Ja, vervolgens kijk jij ja, in Barcelona. Eh, ik bedoel, dat is ingecalculeerd dat je daar onderuit gaat. En dat, dat, dat, dat het krasverschil enorm is. Maar ja, als je ziet wat ze vervolgens laten zien. Ze, ze, ze gaan onderuit in Eindhoven. In, in een kwartiertijd slikken ze daar vier doelpunten. En, en, en tegen Volendam komt er dan een wedstrijd waar, waarin ze echt, echt door het oog van de naald gaan. Uh, uiteindelijk. En, en het publiek ziet daar ook spelers uitvallen met kramp. Dus het beeld, ja, het, het overal beeld dat Ajax uitstraalt, is. is, is ploeg in ernstige problemen ja dan moeten we even naar. Ken het vermeer, natuurlijk. Je zegt een seriematige wedstrijden. Jasper Sillessen staat nu onder de lat. Hij heeft natuurlijk een paar fouten gemaakt. Daar kunnen we niet onderuit. Maar je zou ook kunnen zeggen dat hij Ajax ook regelmatig heeft behoed voor een veel grotere nederlaag. Ja, dat is ook zo. Is die belichting zoals die op dit ogenblik is, wel helemaal terecht? Nou ja, absoluut. Dit was onvermijdelijk. Hij heeft. Uh, afgelopen seizoenen zeker zijn rol gehad in, in de titels die Ajax heeft gehad, maar er kleeft aan voor meer altijd iets van uh, de, dat hij zowel goede lijnreflecties afwisselt met enorme flaters. Hij heeft dit seizoen, het seizoen is wat, wat ik zei, speel, zeven speelronden onderweg. Hij is uh, tegen AZ in de fout gegaan, vlak voor Rust, uh, waar, waar, waarmee hij het doelpunt van, uh, van Elm weggeeft. Hij is in de fout gegaan tegen FC Groningen, waardoor Groningen gelijk kon maken. Dat, ik bedoel, het zijn allemaal fouten die direct tot puntverlies hebben geleid. Nou, tegen Zwolle is, heeft hij dan gezwijnd, Maar tegen PSV ook, een voorzet van De Pai... die hij ja, toch vrij makkelijk zou moeten kunnen verwerken. Mataf scoort en het is de inleiding van alle ellende. En ik uh, kijk, vermeer moet, uh, moet je credits geven voor de dingen die hij wel doet... De, de, Prachtige reflectie inderdaad. Maar de, de, die flaters heeft hij nooit kunnen uitbannen. En uh, voor een coach is een keer de maat vol. En dit was het moment dat de maat vol was. Zeker oh. ook omdat hij heeft gezegd steeds... Sillissen en Vermeer ontlopen elkaar niet veel. Hij heeft gezegd, we hebben twee doelmannen. Uh, ja, die ontlopen elkaar zo weinig dat het moeite kost om te kiezen. Ja, je kan naar Sillissen ook niet verkopen van... ja, Kenneth heeft weer een fout gemaakt, maar jouw kans komt wel... En jouw hm. kans komt wel. Ja. Kijk, die kans is er nu. en ja, ik, ik, ik vind het een besluit dat, dat, dat, dat zeer rechtvaardig is. Ja, ja. Uh, zou jij het als ploegleider van een... Uh, misschien geen vergelijk, maar wel als manager... zou jij hetzelfde doen als de boer heeft gedaan... die ook duidelijk naar buiten toe communiceert... ik heb niks te maken met de carrière van Vermeer... en het Nederlands Elftal en het WK. Ik moet aan Ajax denken. Ja, en dat tuurlijk, doe ik tuurlijk. nu. Ik bedoel, je, je, je bent geen liefda liefdadigheidsinstelling. Je bent een, een sport, uh, sportploeg die acteert op het hoogste niveau. waar veel geld in omgaat. Als jij dan mensen hebt die die je betaalt om uh, bepaalde kunstjes te doen... en die, uh, die doen dat niet goed... dan is het, uh, lijkt het mij een, uh, een goede beslissing dat je, die, dat je die langs de kant zet. En Frank de Boer heeft hem in bescherming genomen. Hè? Frank de Boer heeft de afgelopen weken steeds... want het is niet dat, dat het ineens ging spelen rond PSV. Hij heeft steeds heeft hij die kritische vraag gekregen. En steeds heeft hij gepareerd van... Uh, ja, maar Kenneth doet dit en dit ook goed. En hij heeft eigenlijk... Tegen beter weten in gedacht van ja, het moment gaat wel komen dat hij zich eroverheen zet, maar dat is uitgebleven. En oh. ja, wat ga je dan doen? Hij, hij heeft de beslissing genomen die hij moest nemen. En oh. ja, misschien dit, gaat dit ook wel het moment zijn voor Vermeer om er wel uit te komen dat hij nou. Nou, ik weet niet of, de, of, of, of dat zo is. Of dat voor meer het een moment is. Want als, als Sillers het gewoon goed doet, dan blijft hij staan. En kijk, je hebt uh, een hele interessante doelman-situatie bij het Nederlands elftal. Namelijk een situatie waarin de bondscoach Louis van Gaal... Nog geen enkele keuze heeft gemaakt. Hij, hij heeft verschillende doelmannen gehad. Hij heeft vorm, hij heeft krul, hij, hij heeft meer. Uh, Stekelenburg heeft Ja, st st yeah, st ja st st Stekelenburg. Hij heeft dus zelfs Silas op het moment dat hij dus reservekeeper is bij Ajax bij Oranje gehaald uh, in zijn termijn als, als bondscoach En hij heeft daarmee naar die jongens uitgestraald van... ja, uh, ik heb mijn keuze nog niet gemaakt. En als je Van Gaal daar tijdens persconferenties naar vraagt... dan zegt hij, ja, je mag maar daar niet naar vragen. Ik maak op het moment zelf steeds de keuze. Nou ja, Ajax heeft, uh, heeft Sillissen twee jaar geleden gekocht... Uh, voor, voor ruim 3 miljoen euro. Heeft hem een, een vijfjarig contract gegeven. Heeft, heeft in alles uitgestraald dat het een doelman is... in wie zij toekomst zien... En ja, dan is dit het moment uh, waarop je het dan mag laten zien. Hij heeft, hij heeft het steeds in, in KNVB-bekerwedstrijden moeten oh. doen. Uh, om, om, hey, dat, dat, dat, dat waren de wedstrijden die hem werden gegund. En als Vermeer uh, geschorst was of geblesseerd, dan kreeg Sillers een kans. En uh, ja, nu moet hij het dan maar laten zien... of hij, ja. uh, of, ja. of hij dat talent is wat Ajax wat in hem heeft gezien, twee ja. jaar geleden. Goed, duidelijk. Gaan we gaan even terug naar het uh, wielrennen, naar uh, Gio Lippens. Uh, slotfase van de wielerwedstrijd voor vrouwen. <kliek> nog steeds diezelfde uh, kopgroep met alle favorieten bij elkaar? Diezelfde kopgroep. En dan mag je nog eens een keer drie andere vrouwen bijtellen die in achtervolging waren die eigenlijk hadden moeten lossen... op een van die klimmetjes Hausler, De Duitse Willemsen uit Nieuw-Zeeland en Antochina... Die zijn er weer bijgekomen. Maakt de situatie misschien wat gecompliceerder aan de andere kant. Ze hebben al eerder laten blijken dat ze eraf moesten op de klim... waar ze nu zo langzamerhand weer aan gaan beginnen. Dat is dan die Fiesole van 4,5 kilometer. Ja, en dat is de klim waar het misschien wel gaat gebeuren zo meteen. Want er wordt vooral heel veel gekeken. Er wordt ook gepraat. Ik zag net Marianne Vos even naast Anna van der Breggen rijden. Eventjes een paar woorden wisselen. Waarschijnlijk gewoon toch de tactiek voor die laatste ronde doorspreken. En wat we dan zien is dat... Dat Van den Breggen gewoon een tempo maakt voor Marianne Vos. Vos in het wiel. Die kan dan meteen reageren. als er een van de Italiaanse. zo meteen met een uitval gaat komen. Ze zijn nu begonnen. Aan die beklimming. Ja en dan moet het zo meteen gaan gebeuren Marijn. Ja, je ziet dat het nu eigenlijk even is uh, stilgevallen qua demarages. Het lijkt erop alsof alle rensters er behoorlijk doorheen zitten. Dit is natuurlijk ook een slopend parcours. Uh, de laatste pogingen tot een demarage zagen er niet echt fel meer uit. Ja, iedereen is gewoon moe. Uh, we zagen net zo ook even terugzakken naar haar uh, ploegleider. Om te overleggen vermoed ik over uh, de tactiek. Die de Italianen nu moeten gaan toepassen. Want ja, zo richting de finish moet zij toch ook wel heel duidelijk een keuze gaan maken hoe ze Vos gaan verslaan. Het is nu Vos die... Uh... ...op kop gaat met uh, daar die Hausler uh, daarnaast, uh, de Claudia Hausler En dan zien we daar Antonina aan de rechterkant van de weg komen. Ja, die is al twee keer gestorven in deze koers. Dus ik kan me toch niet voorstellen dat die nog iets van plan is. Nee, we zullen het waarschijnlijk toch van de Italiaanse moeten hebben. Waar we dus nu inderdaad weer overleg zien aan de staart van dat uh, peloton in die beklimming. En ja, wat, wat gaat Van der Breggen doen? Dat is natuurlijk ook de vraag.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 Um, zij is alleen nog over je van top. Je begint Antochina. Uh, Antochina, excuse. Slip of de tong. Ja, maar dat was niet helemaal een slip of de tong, want zij is ploeggenote van Guderzo. Uh, zij is de enige Russische overnog. Dus je zou zeggen, waarom. Dus vier Italianen op kop, kun je dan bijna zeggen. Als, Precies. Rekenen haar maar mee bij de Italiaanse ploeg dan. Waarom zou ze op kop gaan rijden? Ik vermoed dat dat de reden is. Ze is een ploeggenote van Guderzo. Ja, die Italianen willen natuurlijk enorm graag winnen. En ik kan me zo voorstellen dat als uh, Antochina daar een bijdrage in heeft, dat de Italianen daar heel erg blij mee zijn. En toch lijkt het me om wanhopig van te als je met vier Italianen, nou drie Italianen en die Rusin dan voorin zit, maar je weet dat er maar twee Nederlandse mee rijden, maar je weet dat één van die twee Nederlandse echt de afgelopen jaren toch echt een klasse apart is geweest en dat die uiteindelijk alles kan. Ze kan op een klimweg rijden, ze kan aankomen, ze kan sprinten. Ja, wat dat betreft is Marianne Vos zit op dit moment in een zetel. We moeten het nog even afwachten. We zijn halverwege de Fiesola. alles zit bij elkaar en er wordt vooral heel, heel veel gekeken. Ik meld u even dat we doorgaan tot de finish. Dus dat betekent dat als de finish uh, uh, iets over zessen zou zijn... dat we het Radio 1-journaal van zes uur dan uh, iets doorschuiven tot na de finish. Met dank aan de collega's voor de medewerking. We hoorden het net al in het uh, uh, NOS-journaal van vijf uur. Het uitgebreide nos Vanavond het Hawkeye-systeem. Uh, voor het eerst in het voetbal in de Galgenwaard... waar FC Utrecht vanavond tegen Rode SC speelt. Uh, door middel van die doellijntechnologie technologie kunnen we dus zien... of een bal wel of niet over de lijn is. Michiel Elijzen, jij komt uit de wielrensport. Heeft het jou verbaasd dat het zo lang heeft geduurd... voordat uh, de voetballerij eraan ging? Ja, ja ik, ik denk dat innovatie bij sport hoort. Uh, en ik, ik ben ook een groot voorstander dat, uh, dat je de foutmarge zo klein, klein mogelijk maakt. Dus. Wat ik net al zeg, in, in, in grote sportevenementen waar het om, om heel veel draait... lijkt het mij verstandig als, uh, als je zo, zo nauwkeurig mogelijk fouten kan, uh, ja. kan zien. Wat dus. voor technologie hebben jullie allemaal in het wielrennen? Goh, we hebben een auto. En, uh, <lacht> dus. Met het belangrijkste ja. te <lacht> ja. Nee, Wij hebben radiootjes. Dat is eigenlijk onze communicatie met de renner. Alleen ja, dat is ook bij ons een, een groot issue. Dat dat... Ja, voor- en tegenstanders ook. Hè? De, Vorig, zegt, ja. Ja, de ene zegt uh, liever niet. Want uh, je neemt het, uh, het zelfdenkend vermogen van de rennen weg. En de andere zegt uh, liever wel. En, maar ja, ik, waar ja, sta jij? Ik ben, ik ben voor innovatie in de sport. En het, het, het hoort er gewoon bij. Ik vind een, ja. een, een, een ploegleider is niet meer zo als dat het vroeger was. Dat je met je raampje open uh, langs de rennen komt rijden. En hem begint uit te schelden dat hij naar voren moet. Maar je, ja, je bent een, een coach... En ik vind dat een coach in contact moet staan met, met zijn pupil of met zijn ja. atleet. En dat vind ik, dat moet ook juist op het uh, Mommal Supreme. Uh. Ja. Zou je een voorstander zijn van, van oortjes in het voetballen? Uh, ik, weet, ik denk dat dat er weer lastiger is. Ik, denk, ik, denk, ik weet niet of in spelsport uh, of in balsport bedoel ja. ik dat dat dat. Uh, Op dat moment gaat... helemaal niks meer. Ja, dat gaat niet werken. Nee. Nee. Maar ja. het hockey-systeem wel. Ben je, nou wel... Ja, Ten... ja, ben je daar een voorstander van? Ja, nou, kijk, we weten met z'n allen nog uh, WK 2010 uh, afstandsschot van uh, Frank Lampard, wedstrijd Engeland-Duitsland. Bal gaat via de onderkant van de lat, ruim over de lijn. Hm. De hele wereld ziet het. Behalve de man die de beslissing moet nemen. En, hè? Kijk, dit, dit is heel lang, en uh, dat vind ik een beetje een valse uh, manier van argumenteren... gezegd van ja, het hoort bij de charme van de sport. Maar uh, zoals Michiel net uh, terecht zegt, er staan zulke belangen op het spel. Dat, dat valt niet meer te verkopen. Ik heb, ik heb vorig jaar zitten kijken naar een wedstrijd tussen uh, Borussia Dortmund en Malaga... in de Champions League. Het was uh, nou, kort voor tijd vallen drie doelpunten... En alle drie de doelpunten worden verkeerd beoordeeld door de arbitrage. Waardoor Mallega eruit ging en Roesje Dortmund Ja, doorging. inderdaad. Ja, ze hebben allebei voor- en nadeel va gehad van die beslissingen. Maar een, een miljoenen publiek, een miljarden publiek zit daarna te kijken. Hmm. En wat, wat, wat, wat, gaan die dan roepen van dat is de charme van de sport. Die zitten, te, die zitten zich te, kapot te ergeren. Want die denken van, eerst wordt die partij benadeld en dan die. En ja, de... de, de, de er wordt gezegd, hockey is heel duur om in te voeren. Maar het, het, het is wel cruciaal om uh, bij de vorige discussie van het wielrennen te blijven... om je geloofwaardigheid uh, te behouden, de, de, de, de, dat je dat soort dingen waarneemt. Want... Ja, het kan ook maar drie keer per jaar ver, verplaatst worden, begrijp ja, ik. Ja, inderdaad, dat, dat begreep ik. Het is nu uh, in Utrecht, dan gaat ja. het naar Rotterdam en uh, Amsterdam. Het is Amsterdam ja. Ja. Ja, ik, ik denk dat voetbal er heel erg bij gebaat is. Verwacht over? je ook dat als het nu is, stel hè, vanavond uitgerekend, twee keer zo'n situatie... Mm -hmm bal wel of niet over de lijn. En de mensen in het stadion, de mensen voor de televisie... Eh, zien dan dus ook van, eh, ja, bal was net over de lijn of net niet. Mm. Dat je er zo snel aan gaat wennen... dat je het gaat missen bij andere wedstrijden. Ja, nou, ik, ik denk dat mensen heel erg van rechtvaardigheid houden op het moment dat, dat, dat, dat belangen in het geding zijn. En uh, als je je continu uh, zit te verbijten en je ziet op een gegeven moment dat recht wordt gedaan aan, uh, aan een bepaalde situatie, de, de, de, dat je dat gewoon uh, als regel ingevoerd wilt zien. Net, zo, net zoals in, in het tennis is dat toch ook. Iedereen weet niet beter. Ja. Dan nee, dat nou, dat er is. Daar hoor je inderdaad ook niemand meer nee, over. Eigenlijk. Het wegnemen van de charme van de sport. Nee, je nee. hebt dat systeem. en dat, dat, dat, dat is Een paar weken is dat er. En dan weet niemand meer beter. En dan ga je niemand meer horen. Ja. Volgens mij dat neemt de charme weg. En ga, en ga jij het verhaal maar eens van Charme van de Sport ophangen in Malaga? Ja. Nou, da, da, da, ik denk dat je daar heel weinig zieltjes gaat winnen. Ja. Ja. Goed. Vinden jullie dat de KNVB meer geld moet uh, vrijmaken om dit in, uh, alle, bij alle Eredivisie wedstrijden, nou, te je blijven, met alle zitten. Je, je, je, je moet prioriteiten stellen. En ik, ik denk dat de KNVB heeft nu. Uh, want, want ik, ik, ik zag. Uh, ik bedoelde. Dus onder grote belangstelling is nu in, in Utrecht wordt dat, uh, wordt dat onthuld. En ik denk dat, dat de KNVB wel zo gaan inzien dat de behoefte daar heel sterk naar is. Maar het absurde, dat hebben ze natuurlijk al ingezien, want daarom dit... Uh, da doen ze dit doen. Maar, maar, maar het absurde is, om, om nog even terug te grijpen naar het WK met die wedstrijd Engeland-Duitsland, iedereen vond dat uh, ongehoord, dan is er vervolgens het uh, uh, moment dat coaches daarna gevraagd worden, van moet dat worden ingevoerd? En dan zijn er te weinig stemmen geweest die hebben gezegd van hm. het moet worden ingevoerd. Dus op het moment dat iedereen zei van, oh, schande en had voor, uh, dat voor een doelpunt uh, gefloten moeten worden... dan laten ze hun stem niet horen. En dan, ja, dan zijn er ook coaches die, geweest die hebben geroepen van... dat ja, hoort bij de charme van het spel. Het is, het is een beetje meebuigen met ja. het geluid Ja, van ja vooral duidelijkheid. Moment. Het is voorgelegd in een stemming aan vertegenwoordigers, uh, ja. aan coaches. Van, wat ja. vinden jullie, moeten we doen? Ja nee. Een platform, nee. ja. Een platform en toen werd er nee gezegd. Ja, dat was inderdaad verbazingwekkend. Goed. Um, we gaan het afwachten. We gaan weer even naar het uh, wielrennen kijken. Hoe laat is de finish nu uh, gepland uh, als het zo doorgaat, Giel? Tweeënhalf uh, minuut voor zes, exact, Robert. Uh, denk ik, want <laughs> als ze op dit schema doorrijden... Nee, je weet het echt niet. Het is uh, koffiedik kijken wat dat betreft. Want het punt is namelijk... af en toe valt de tempo daar vooraan volledig stil. In de klim, 15 km per uur. Ik zou het ze niet nadoen. Maar je ziet af en toe wel eens dat ze gewoon te veel naar elkaar kijken... en dat ze dan niet echt uh, serieus gaan. Daar, gaat Stevens, gaat, daar ja. gaat Stevens. Het is ook echt haar enige kant denk ik, want zij is niet zo'n goede daler. Zij zal wel moeten aanvallen op de beklimming. Maar Anna van der Breggen zit meteen in haar wiel. Wat een ongelofelijke race rijdt Anna van der Breggen. Die ze rijdt al... ook zo makkelijk, hè? Ze rijdt zo makkelijk en ze heeft al zoveel gecounterd. Ja, echt een van de sterkste meiden op dit moment in koers. En meteen in haar wiel zit ook weer Marianne Vos... Uh, dus ja, dat duo, dat is ontzettend goed bezig samen. Ik zag zojuist een tweetje voorbij komen van Michael Bogert... die natuurlijk dit WK ook uh, waarschijnlijk vanuit huis gewoon achter de tv volgt. Maar die zei, het zou toch verdiend zijn als Anna van der Breggen... ook in ieder geval een medaille pakt, ervan uitgaande... dat Marianne Vos dan gewoon die gouden medaille pakt. We gaan kijken, Good gaat eraf, Films uh, gaat eraf. Dan zagen we ook, uh, ik dacht dat het Johansson was... die daar ook nog af moest gaan, achteraan. Dat groepje dunst steeds verder uit. Dat groepje waar Marianne Vos en Anna van der Breggen bij elkaar... Zijn. En het komt allemaal door. De, nee, de jo Anson zit er gewoon nog bij hoor, de Zweedse. Dat is dan in elk geval knap. En dan denk ik dat Ratto de Italiaanse is die erbij zit. Ja, en Longo Borghini rijdt daar een stukje achter. Maar Guderto lijkt er nu wel definitief eh, te moeten lossen. Kijk, en dan hebben we nog maar een heel select gezelschap over. Ja, het is de vraag: wat gaat er gebeuren? Gaat Foster inderdaad voor om het groepje nog verder uit te dunnen? En dan maar te zien wat er overblijft. Want we zien nu van de achterkant weer wat vrouwen aansluiten. We zien die twee Italiaanse die moesten lossen weer aan. Hey, en daar gaan. Van, nee, van de Breggen, Breggen gaat. Van de Breggen probeert hier te openen. Maar die wordt dan meteen weer gecounterd door Ratto. Vos in het wiel van Ratto. Daarachteraan weer Johansson. Mooi hoor. Spervuur aan demarages. En het is gewoon wachten op die uiteindelijke finale hier van het WK. Ja, Michiel Leijzen, uh, vloegleider van Belkin. Hoe zit je nu te kijken? Want je zei eerder dit, dit, dit uur dat je vrouwenwielredder niet heel erg volgde. Tot Ellen van Dijk zei... Ja. Ik ga ervoor Ze weet het. volg je super spannend. Ja, ja. Hij is gegeven, gegeven nu. <laughs> nee, ik vind het, ja, ik vind het leuk, uh, leuk om te zien dat Anne van der Breggen zo, ook zo goed rijdt. Uh, ja, uh, wat ze nou net deden, dat ze aan gaat vallen. Ik denk dat dat ook wel de beste tactiek is voor, uh, voor die dames. Dus volgens mij zijn het, de, uh, zijn het de twee sterkste. Wat? tegen ze uit? Volgens, uh, Waarom is dat de beste tactiek? Uh, ja, ik, ik denk als Anne van der Breggen uh, gaat aanvallen... En uh, ze krijgt een. Uh, of ze rijdt alleen weg. Of ze krijgt iemand mee. En, en Vos kan nog counteren. Zou ik zeggen, ze misschien wel met z'n tweede. Denk ik naar de finish toe. Maar. Uh... Ja, en het, ziet, het ziet er spannend uit. Ja. We zijn inmiddels bovenop de vier zolen. Dat is die eerste klim dus van de twee klimmen in deze ronde. Dat betekent dat nu dus weer die lastige afdaling komt. Waar we straks op het einde van de afdaling die valpartijen zagen. Dus oppassen daar. En dan krijgen we nog die steile wand. Dan krijgen we nog die via Salvati, Stevens, Vos, Ratto, Johansson en Van der Breggen. Dat zijn de vijf vrouwen die daar als eerste naar beneden gaan in een soort achtbaanbocht. Duiken ze zo die afdaling in. Dat is altijd wel mooi hier om te zien. Want ze kunnen meteen snelheid maken. Op het moment dat ze door die bocht heen gaan. Dat moet een lekker gevoel geven. En dan kijken we wat erachter zit. Longo Borghini op 15 seconden. Met Guderzo en Willemsen. En dan hebben we Antoshina op 28 seconden alweer. En Tiffany Cromwell op 40 seconden. Ik denk haast Marijn dat deze dames het gaan uitmaken. Deze vijf dames die hier voorop rijden. Want ik denk toch niet dat in de afdaling nog iemand er naartoe rijdt. Dat denk ik zeker niet. Als je kijkt dat in ieder geval Vos ook in dit groepje zit. Die zal uit want als er dames dreigen terug te komen, toch zeker de leiding nemen in deze afdeling. Ik denk niet dat het in haar voordeel is als er nu nog vrouwen terugkomen. Dus uh, ja, dit, dit oranje duo zou er al alles aan doen... om met dit groepje voorop te blijven. Evelyn Stevens aan het laatste wiel. Daar weten we van dat zij toch het minste daalt van allemaal. Dat ze een beetje bang is in die bochten. En dat zou er wel eens kunnen gaan opbreken... dat we straks met vier vrouwen de finale ingaan. Of gaat Anna van der Breggen zo meteen nog wat proberen... met goedvinden van de kopvrouwen... van het Nederlandse ploeg van Marianne Vos. Vos natuurlijk de veelvraat. Maar we weten, ja, Nederlands kampioenschappen... toch een heel ander verhaal. Dat ze af en toe nog wel eens een keer iemand wil laten gaan... uit haar ploeg. Wat dat betreft probeert ze nog... ...om wel een beetje sociaal te zijn voor zover dat kan voor een grote kampioen. Maar ja, wereldkampioenschappen Marijn, dat geef je niet weg. Dat gaat ze zeker niet weggeven. Maar als Anne van der Breggen aanvalt en voorop komt te zitten... ...dan gaat dat ook niet toerijden. Dus dan zou het maar zo eens kunnen zijn dat Anne van der Breggen zeker een kans maakt. Ja, op dit moment hebben de Nederlandse dames een overtal. Twee Nederlandse tegen drie andere dames. Dus het zou heel slim zijn als ze dit nu even goed gaan uitspelen... En uh, ja, ik zou zeggen, gaan aanvallen voor zover ja, dat nog mag lukt. Mag ik dat even aan Michiel voorleggen? Wat zou jij nu als ploegleider tegen die uh, twee meiden zeggen? Hoe uh, moeten ze het nu aanpakken? Uh, nou, wat ik net zeg, ik denk, ik, kijk, uh, normaal gesproken wat ik, wat ik nou uh, zie op tv... is dat, uh, dat Anna van den Breggen waarschijnlijk gewoon het tempo hoog gaat houden... om te zorgen dat het een sprint wordt. Nou is dat met, met Vos natuurlijk een, bijna een zekerheidje dat je dan gaat winnen. Maar ja, wie zegt dat uh, als Anne van der Brecht het zelf probeert, ja, wie gaat er achteraan rijden? Ja. Als uh, Vos erachter uh, alles, alles countert, dan wordt het ook lastig natuurlijk voor dus, die, uh, die Dalen. Dus Van der Brecht ervoor nou, laten gaan een keer Ja, ik, ik zou als ik Marianne was. En uh, um, Van der Brecht heeft vorig jaar ook al ontzettend veel werk volgens mij opgeknapt voor, uh, voor Marianne in het, in het WK zou ik het toch wel eens een vrijgeleide geven om, uh, om het in ieder geval een paar keer te proberen. Ja. Marijn, wie van deze vijf is uh, de, de sterkste in de sprint? Ja, dat is natuurlijk Vos. Daar is geen enkele twijfel over. Zeker na zo'n slopende koers is zij degene die uh, op de een of andere manier... Uh, nog weer wat zuur in de benen weet te krijgen in de sprint. Uh, normaal gesproken heeft Emma Johansson ook een goede sprint... maar over het algemeen is het uh, toch steeds Vos die haar verslaat. Dus uh, ja, daar heb ik eigenlijk geen enkele twijfel over. Je, je, je moet natuurlijk ook wel... op, op... Op een WK op zekerheid spelen. En de, de zekerheid is natuurlijk wel volgens je kan Anne van der Bregen ook niet wegsturen met iemand anders. Met een, met een Italiaanse ofzo. Want het, het gevaar dat ze dan geklopt wordt is natuurlijk ook, uh, ook aanwezig. Dus de zekerheid die, die ze inbouwen door op, door op Vost te spelen is er natuurlijk wel. En dat is wel op een WK natuurlijk wel belangrijk. Je ja, hoort de stem van Michiel Aleijs, ploegleider van de Belking ploeg. We zitten in de slotfase van het wereldkampioenschap op de weg. Het is ongelooflijk spannend met twee Nederlanders in de kopgroep. Ja, want uh, twee Italiaanse proberen het gat weer te dichten met Linda Willemsen in hun wiel. We zien daar Guderzo en Longo Borghini zien we toch weer proberen de aansluiting te krijgen. En dan denk ik toch dat Vos of Anna van der Breggen opdracht moet geven om het tempo even wat uh, te verhogen. Want de Italiaanse daar in die kopgroep, ja die doet natuurlijk helemaal niks. Rosella, Ratto, dat jonge meisje, 19 jaar oud pas. Toch wel clever hoor en goed gewoon dat ze mee is daar in die kopgroep. Zij doet mee met uh, de grote namen van dit uh, WK. Ja, en Willemsen zit nu eigenlijk een klein een beetje in een zetel. Maar we weten dat als we straks beneden zijn, dat we dan nog die hele steile klim krijgen. En daar denk ik toch eerlijk gezegd Marijn Asfos echt deze drie dames ziet aankomen, dat ze gas geeft. Dat lijkt me wel. Ik zou niet wachten tot de Italiaanse weer aansluiten. Ja, daarnaast zijn er nog wel een aantal dames in het eerste groepje die hun kans ruiken, vermoed ik, op die steile beklimming. Evelyn Stevens bijvoorbeeld. Ja, die zal echt met een voorsprong boven moeten komen. Wil ze in de afdaling overleven en uh, zij zal solo moeten winnen, want in de sprint gaat ze het niet redden. Dus ja, ik hoop toch wel op nog een beetje vuurwerk op die steile klim. Ik hoop dat ook de drie gaan er in ieder geval bij komen. Zo lijkt het, want het gat wordt nou wel heel erg klein en het zijn nog steeds die twee Italiaanse die daar het tempo moeten maken en Willemsen die in dat zwarte pakje van Nieuw-Zeeland. Persoonlijk vind ik het een van de mooiste shirts hier op dit WK. Heel strak is het eigenlijk, gewoon zo'n zwart pak met zo'n ja, zo blad is het, dat Nieuw-Zeelandse teken. Dat is wel mooi om te zien. Zij zit daar achteraan, gooit nog even een bidonnetje weg aan de kant... zodat het allemaal wat lichter wordt op de fiets voor die laatste beklimming. Want nu hoeft er niet meer gedronken te worden. Nu krijgen ze ook de aansluiting, betekent dat we geen vijf vrouwen aan kop hebben, maar acht. Maar... En er wordt meteen gedemureerd door een van de Italiaanse, Longo Borghini, die gaat er vandoor. Ja, dit is natuurlijk wat je kunt verwachten als de Italiaanse weer aansluiten. Maar het is net voor die bocht en nou is het oppassen geblazen. Gaat het allemaal goed in die bocht daar? Het gaat goed in die bocht. Want dat was de bocht waar zojuist uh, toch uh, een van de Poolse dames uh, onderuit schoof, die mevrouw met die hele makkelijk uit te spreken naam. En nou kijken we hoor, Longo Borghini met Anna van der Breggen. Anna van der Breggen zou ook zeggen, hou dat wiel van Longo Borghini. Ja, wat doet Vos? Die vertrouwt het toch niet helemaal. Want die die rijdt toch in het eentje, rijdt ze weer naar het wiel van Anna van der Breggen toe. Terwijl Vos ook het gat had kunnen laten vallen. En dan wordt er weer gedemarreerd door Evelyn Stevens met uh, Johansson in het wiel. Vos gaat mee, een van de andere Italiaanse gaat mee. Van der Breggen lijkt mee te gaan. En daarachter, ja, dat zijn de vrouwen die net aansluiting krijgen. Die worden gelost. En ook Van der Breggen heeft het moeilijk. Van der Breggen, die, uh, ja, die heeft ook al zo ontzettend veel werk opgeknapt. Als ze hier nog mee overheen komt, ja, ik neem sowieso al mijn petje voor de af. Maar als ze, als ze hier de aansluiting weten houden, vind ik dat ongelooflijk knap. Maar je ziet nu dat Vos Aanvalt. Vos die versnelt. En het lijkt erop alsof ze Johansson lost. En ook Rosella Ratto kan niet meer mee. Ja, Vos heeft nu een paar meters op die steile beklimming. Dadelijk wordt het wat vlakker, maar het is meer vals plat. Dus als ze daar weet door te trekken en weg is... Ah, dan kan ik me niet voorstellen dat het nog misgaat. Dit is de aanval van de regerend wereldkampioenen, van de olympisch kampioenen. Dat blijft je voor je leven. Dan praat je niet over regerend. Marianne Vos. In Londen was ze de beste. In Valkenburg was ze de beste. En nu lossen zomaar Ratto en Johansson die erachteraan rijden. Die dat tempo niet kunnen bijbenen. Want even kijken hoor. Het gat wordt op dit moment op vijf seconden gegeven. Het gat dus tussen Marianne Vos en Emma Johansson en Rosella Ratto. Doorrijden Marianne En neem dan alle risico in die afdaling. Want daar zal het moeten gebeuren. Want die twee erachter, ja die moeten passen hoor. Ze houden het gaatje nog wel een beetje beperkt. Kijken wat daar aankomt. Daar komt Van der Breggen. Samen met Evelyn Stevens. Die zitten op 17 seconden. Maar Janne Vos heeft het hazenpad gekozen. Ja dit gaat ze niet meer uit handen geven. Ze gaat gewoon voor de tweede keer op rij wereldkampioen worden hier. Ja, als ze nu eenmaal de grote versnelling erop gezet heeft. En dat zie je nu uh, inderdaad gebeuren. Ze gaat doorrijden en ze gaat met uh, secondes voorsprong solo over de finish. Ja, het enige wat ze moet doen is overeind blijven. Marianne Vos dus op weg naar de titel. Naar de derde WK. De eerste was in Salzburg. 2006. De tweede was in Valkenburg. In 2012. Komt er nu de derde titel. In Florence. Firenze wou ik zeggen. Maar het is toch echt Florence. In 2013. Michiel en zit te kijken. Hoe, uh, vertel maar hoe kijk je ernaar. Naar deze uh, actie. Sterk. Natuurlijk. Je ziet dat. Nou ja goed. Uh, Anne van den Brecht houdt het tempo hoog. Tot aan uh, de voet de tuin, van de... Ja. Tot aan de voet van de klim. en uh, Ze is de is sterkste berg op. Ja. Ja. Als Uit, je de sterkste berg op bent en in de sprint, dan is het makkelijk koersen. Uitgespeeld zoals het uitgespeeld uh, had moeten worden, dat is het idee? Ik, ik denk dat dit, uh, ja, dat dit goed is. Ja. Zoals, het, zoals, het nu, uh, zoals het nu eruit ziet, als, tenzij die andere twee nog terugkomen natuurlijk. Charles maar. moment. Adel verplicht he, heet dat. Ja, maar je moet het wel doen. Ja, ja. ja maar ze ja? laat het zien. Ja. Denk je dat ze weer kippenveld aan me heeft? Net als in Londen, die prachtige foto van, uh, die van haar gemaakt is? Geen flauw idee, maar ik, ik kan me een foto bij ons in de krant herinneren. Met, met haar enorme prijzenkast, alle medailles die ze had gewonnen. En uh, ja, die, die blijft maar vol raken. Het is, uh, ja, het is heel erg uh, bewonderenswaardig. Maar ze is er nog niet, hè, Gio? 3,5 kilometer nog voor Marianne Vos. Het kippenveld kan langzamerhand wel op de armen komen. We krijgen weer een tweetje binnen van een wielerschrijver Herman Telly. Ho, de Vossenjacht is geopend. Maar ja, wie moet die Vossenjacht leiden? Want daarachter rijdt die Italiaanse Daniela Ratto samen met uh, Rosella Ratto. Daniela is de broer samen met Emma Johansson. En die krijgen het gat gewoon niet dicht. Dit weten we dat ze dat kan. Marianne Vos in de afdaling, op weg naar die laatste kilometers. Ja, nou, je houdt toch je hart vast hoor, want ze zit dan in die afdaling, maakt dan een bocht naar links... en dan komt er een vrij scherpe bocht en dan gaat ze vol gas doorheen. Natuurlijk gaat Marianne Vos daar vol gas doorheen, maar je houdt dan toch je hart vast. Hoop maar dat dat, asfalt, dat nieuwe asfalt niet heel erg glad is, maar ze komt er goed doorheen. En Johansson probeert wat ze wil met Ratto in het wiel, maar ze komt er niet aan. Nee, je ziet Johansson in haar kenmerkende uh, grote versnelling uh, proberen het gat dicht te rijden... maar als Vos eenmaal weg is, als ze eenmaal ontketend is... Ja, dan weet Johansson ook, dat krijg je niet meer, dat krijg je niet meer dicht. Dit, dit scenario heeft zich het afgelopen seizoen al zo vaak ontrold. En ja, uh, Johansson die, uh, weet dat ze ook hier weer tweede of derde gaat worden. Ja, De laatste kilometers voor Vos, ik denk dat ze nu al het gevoel heeft dat het, uh, dat het gaat lukken. Ze kijkt onder de elleboog door hoe groot het gat is. Uh, en uh, ze rijdt gewoon keihard door. Vos in de laatste kilometers dus die twee erachter. Het is inderdaad nog een kilometertje of twee. En het gaat gebeuren hier hoor. Jawel, die titel voor Marianne Vos. Exact. Twee kilometer nog als een uh, volleerd veldrijdster, en dat is ze natuurlijk. Klakt ze gewoon die fiets door die bocht heen. Niet bang om onderuit te gaan. Ja, de bandjes staan nu wel op uh, volle spanning. Uh, bij het veldrijden is dat wel wat anders. Dan moet je oppassen dat je niet wegleidt. En uh, wat gaat zo hard door? Ze komt in de buurt van het spoor. En dat kennen we allemaal hier in deze aankomst. Want dat weten we nog van het uh, tijdrijd uh, WK. Dan komt er een uh, bocht, een uh, 180 graden bocht. En dan draait Vos. Het gaatje is nog niet helemaal volmaakt hoor. Want ze gaat op weg naar die titel. Een half kilometer nog voor Marianne Vosje.